9 uur, Joboot met het NOS-journaal. Rusland is bang dat het conflict tussen de internationale gemeenschap en Noord-Korea uit de hand loopt. Minister Lavrov van Buitenlandse Zaken roept alle betrokken partijen op geen militaire actie te ondernemen. De oproep volgt op een nieuw dreigement van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Hij maakte bekend dat hij in reactie op Amerikaanse oefenvluchten met bommenwerpers boven Korea raketten in staat van paraatheid heeft gebracht. Lavrov waarschuwt voor een visieuze cirkel. Volgens hem is de gezamenlijke reactie van de VN-veiligheidsraad, die begin deze maand de sancties tegen Noord-Korea verscherpte, adequaat en gepast. Op Cyprus mogen de mensen weer onbeperkt geld opnemen. De Cypriotische Centrale Bank heeft de beperkingen opgeheven die sinds gisteren golden. Toen gingen de banken weer open en mochten mensen maar 300 euro opnemen. Voor bedrijven gold een maximum van 5000 euro. De autoriteiten waren bang dat Cyprioten anders massaal geld zouden opnemen. Nu de gevreesde drukte bij de banken is uitgebleven, wordt een deel van de beperkingen opgeheven. Voor transacties met of in het buitenland geldt nog wel een limiet van 5000 euro. De Cypriotische autoriteiten verwachten dat dat nog een paar weken duurt.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 In Enschede wordt vanavond een protestmars gehouden tegen de sluiting van gevangenissen. De demonstranten zijn bang dat de plannen van staatssecretaris Steven leiden tot verlies van veel banen. En dat in een regio waar de werkloosheid al relatief hoog is, zeggen ze. Het weer vanavond en vannacht opgradingen op de meeste plaatsen droog. Het vries 2 tot 3 graden. Morgen eerst mist, daarna ook af en toe wat zon. Het wordt morgen 4 tot 6 graden. Tijdens de paasdagen droog en geregeld zon blijft wel koud. Dit was het NOS Journaal.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 BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is 3 over 9, een hele goede vrijdagavond. Iedere vrijdag, een mooie breek BNN Today zet een punt achter de week. Iedere vrijdag sluit ik in BNN Today de week af. En vanavond doe ik dat met Jakhals Erik Dijkstra. De adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws Pieter Klein. En Volkskrant sportverslaggever Willem Vissers. De talenkennis van onze minister van Financiën komt voorbij. De kleding van onze minister-president. En nog veel meer. Je kan natuurlijk meekijken op radio1.nl. En dan vind je vanzelf de webcam. Luc! Ja. Nieuws van de dag, en dat is natuurlijk de rechtszaak tegen Jasper S. Hij bekende Marianne Vaatstra te hebben vermoord. Gisteren was Jasper S zelf aan het woord. En vandaag waren er deskundigen die hun visie mochten vertellen. Die deskundigen die denken dat Jasper S volledig toerekeningsvatbaar is. Het is natuurlijk volstrekt niet normaal wat hij gedaan heeft, maar er ligt. ...geen stoornis ten grondslag aan wat hij gedaan heeft. Een normaal denkend mens denkt als je zoiets doet, dan, ben je, dan moet je wel gestoord zijn... ...en toch is dat niet zo volgens de deskundigen. En dus zag de officier van justitie vandaag geen strafverminderende omstandigheden... ...en eiste daarom de maximale straf die in 1999 mogelijk was, en dat is 20 jaar. Marianne moet de laatste momenten van haar leven in onvoorstelbare angst en paniek hebben verkeerd. <kijf> Dreigen met een mes... ...dwingen tot seksuele handelingen en verkrachting. Letterlijk heeft Marianne de dood in ogen gezien... toen de verdachte haar de BH om de nek legde. Allesalwegend doet uw rechtbank naar mijn oordeel de zaak recht. Door de verdachte voor het verkrachten en vermoorden van Marianne Vaastra... ...te veroordelen tot gevangenisstraf... ...de maximale gevangenisstraf voor beide delicten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 een goede echtgenoot, zorgzame vader, modelzoon en hardwerkende boer... zo'n gruweldaad heeft kunnen plegen. Ja. Nou ja, Gedragsdeskundigen die hoorde je dus uh, vooral veel vandaag. En die zeiden dus... Uh, Jasper S. is egocentrisch, seksueel gefrustreerd... kent weinig inlevingsvermogen, maar is geen psychopaat. Ook niet, uh, dus ook niet ontoerekeningsvatbaar. Onto onto Hoe luisterde jij daarna, Pieter, van RTL Nieuws? Ja, nou, ik vond het verbijsterend gisteren ook al. Ik vond het echt een fascinerende rechtszaak... Uh, de impact, weet je in Friesland, maar ook de gedachte, zo'n man die ergens s nachts op zijn fiets stapt, zijn mes in zijn broekzak en denkt: uh, ik wil jou hebben. En ik denk: goh is dit in ons allemaal? Of is dit een uh, toevallig een rare man waar iets is gebeurd? Dat is. Dat zit me dwars of zo. Ja? we zeggen natuurlijk altijd, uh, oh het was zo'n leuke man, nooit gedacht. Zo'n leuke buurman, ja, mo et cetera. Model, model zo'n oh, ja, zorgzame dat, vader. Dat ja. soort gauw, hoor. ja. Maar ergens, die man beschrijft ook dat ergens in zijn hoofd gaat de knop om. En dat vind ja. ik een uh, ja. lugubre gedachte. Maar ik zou denken, jij uh, je bent de chef daar, je bent de baas. Bijna de baas bij RTL Nieuws. Je, onderbaasje. Onderbaasje. Nou ja, je hoort heel vaak van dit soort gruwelijke verhalen. Het is toch heel vaak zo dat... Dan wordt gezegd, nou, van die man, wie had dat nou gedacht? Maar toch vind je ja, ja, het in dit geval is... anders. Nou ja, dat vind ik in de journalistiek wel eens, uh, daar verbaas ik me over. Er gebeurt iets ergs en uh, vervolgens steekt iedereen op uit de mond van uh, de omgeving, uh, nooit verwacht. Nee, dank je wel. Ik... Dank voor deze nutteloze informatie. Ja. ja, of juist wel verwacht, want hun tuin, ja. hun tuin, hun tuin was ook altijd Precies. een pijnhoofd. Precies, en zo. hij heeft gas gerookt. Ja. En uh, bovendien, ja. hij heeft uh, zijn buurvrouw in de buur nee, Maar, maar met ja. Antwoord, ja. dat was er nooit de, de auto. Maar, maar toch zeg je echt, ja, jij zegt net, van, dat verbaast mij toch, zo'n man. Het fascineert me. Uh, hm. Wat gebeurt er met die man? En uh, ja, dat hij egocentrisch was. Ja, dat, dank je de koe. Half Nederland is egocentrisch. Uh, seksueel gefrustreerd. Nou, ik weet niet hoeveel seksueel gefrustreerd er maar ik voel U, Waarom kijk je nou hier allemaal rondje je ja, heen? Ja, ik ja, ik een probeer erbij. een beetje bijval te krijgen, maar dat lukt me niet echt. Ik zat eruit uh, te knikken. Had jij gedacht uh, dat hij wel ontoerekeningsvatbaar zou worden verklaard? Nou, ik zag de grond eigenlijk ook niet voor ontoekendingsvatbaarheid. Uh, maar dat is precies de schemazone die ik... Uh, ik vond sommige de dingen eigenlijk heel eng berekenend. Hè? Aan de ene ja. kant zegt hij, ik deed alles in een roes. Maar aan de andere kant was hij dan weer handig genoeg om het, om, om het mes niet weg te gooien. Want dat zou anders opvallen. Weet je, dat, vond ik een beetje, vind, ik, dat vind ik zo eng detail. Dat je daar nog wel over nadenkt, over zoiets. Hoe, eh, ja. Ik weet niet of jullie vandaag die uh, twee pagina's in de Volkskrant hebben gezien. Maar uh, nou ja, vrij vrij de ja, transcriptie gewoon, van de Ik, van, ik vond dat dus echt geweldig bedacht he, door de Volkskranten. Dat is zoiets, zo kijk, als je ons vraagt, wat vind je ervan? Ja, ik vind er eigenlijk niet zo heel veel van. Ik vind het verschrikkelijk, ik volg alles erover. Maar ik vond dat eigenlijk heel goed bedacht. Heel kalend dialoog, Hef... heftige dialoog tussen de rechter en uh, de verdachte. Ja, met met greurijke details. De ja. ja, voor niet te ver gaan. Ik heb het ook gelezen, hoor. Ik heb het allemaal gelezen. maar nee, ik, ik voel heb er niet te verder gaan. Het, het, het ging niet verder dan wat er in de rechtszaal is gebeurd. Uh, en, nee, helemaal en, eens. En de, die ja. rechtszaal uh, of die rechtszaak is openbaar. En het hoort ook bij het recht. Ja. Dat de dader uiteindelijk in de, soort, uh, in de openbaarheid verantwoording aflegt. En tegelijkertijd worstelen wij ermee... Uh, wat voor details laat je zien? Of uh, ja. wat vertel je? Wat vertel je ja. En hoe, hoe doen jullie dat bij RTL Nieuws? Daar praat je natuurlijk over op Nou ja, we praten erover. Ik denk dat onze verslaggevers over het algemeen zelf een goed kompas hebben. Een goede antenne voor wat je wel en niet doet. Er is ook zoiets als... Uh, respect en goede smaak. En in dit geval denk je, ja... Jawel, dat... maar deze, deze vorm uh, leent zich beter voor een krant. Je kunt dan, ja, je, nee, kun als nou je maar... een verslaggever op locatie zo gedetailleerd laat vertellen ja. waar de JASPS in is, dat, dat, dat, dat wordt smoezeliger, vind ik, dan wanneer ja, ja, je op de krant Nee, kranten. ik snap het, maar mag je dan een wedervraag stellen? Als, uh, als je kijkt naar de chronologieën, wat allemaal is verteld, moet je dan op televisie laten zien om half acht, als ouders met kinderen zitten te kijken, dat hij ja, haar dwingt eerst tot orale seks. Uh, vervolgens, ik zeg, nee, maar wat dat de aarde verlengt. Maar dat niet vind ik ja, inderdaad dachting. wat anders, als je dat om half acht in het journaal iemand gaat Laat nieuws, hè? Of, nieuws, Sorry, sorry. Het nieuws. Gevoelig puntje <laughs> hè, deze excuseer. Uh, Laat vertellen. Dan is het wat anders dan wat Erik ja. op zegt in de krant. Het, het, is, het, is, echt het, het is echt een transcriptie van, van, van, de, van het gesprek tussen de rechter en de verdachte. Ja, eens. En het is eigen keuze om te lezen ook. Ja, dat is, het, laat, dat jij is het, uh, laat jij het aan je verslaggever zelf over hoe ver ze nou ingaan? Of uh, krijgen ze duidelijke instructies mee? Nou, we zijn niet zo van instructies. Uh, maar uh, we praten er wel over en zeggen mm. wel van joh, uh, maar je, voelt, je voelt vaak al van tevoren hoe een verslaggever er zelf in zit. Mm. En uh, als een verslaggever zelf aarzeld, belt hij met de eindredactie. En uh, als het echt vervelend is, kom bij mij. Zijn het zijn natuurlijk nou, heftige verhalen. Heb je het daar ook achteraf nog over? Is er, is er, doe jij nog, bel jij nog even met ik de verslaggever? Ik heb vandaag niet gesproken. Ik was vandaag vrij, maar ik heb me wel voorgenomen dat de verslaggevers die het hebben gedaan, achteraf nog even te bellen. Zoals we dat ook doen met verslaggevers die uh, bijvoorbeeld Robert M. hebben gedaan... en heel veel vervelende, ik grafische, zeggen, expliciete maar... details hebben gesproken. Je de... zit daar met je neus bovenop... en je, je zit ook niet heel ver weg van de beste man... die daar, de, de verdachte in dit geval. Ja. Het lijkt me best wel heftig. Ik, ik moet zeggen, ik kreeg het echt koud van... van de, was, was het gisteren... dat er verteld werd dat de familie van Jasper ja. S. dus zijn vrouw en zijn kinderen ja, daar ook, ook aanwezig waren. Weliswaar in een andere kamer. Dat ik denk, die horen dit nu... Ja. Misschien ook wel voor het eerst, ja. maar in ieder geval uit zijn mond, dat je man iets gedaan heeft jou voor... Uh, voor uh, uh, dat zijn seksuele frustratie voor gedeeltelijk eruit voortkwam, Dat hij bij jou niet mocht. Uh, dat je denkt, mijn, he mijn hemelmodelvader. Een beetje meeleider. Ja, Enorm meeleider. Hoe moet die, die mensen daar gezeten hebben, dus Als kind maar zijn. Zeg. Ja, ja. Ja. ja, blijf verbijsterd hoe, hoe, hoe slecht mensen kunnen zijn. Ja, en mensen ja. inderdaad van wie je dat niet verwacht. Maar je kunt daar natuurlijk ook bij Jasper is thuis ook niet achter de staldeur kijken. Maar we kunnen allemaal beroepen: het was een normaal gezin. Maar ik weet niet hoe vaak jij s'nachts de fiets pakt om eens een flinke eind te gaan fietsen. En dan, uh... Zelden. Ik nee, heb nee, het Het is, zijn het, altijd is wel, wel crazy gezien, natuurlijk. Ja. He, dat, dus zo heel ja. normaal gezin was het volgens mij eigenlijk niet. Als, je, als, als een man regelmatig. 20 kilometer heen en weer fietsen naar Groningen om, om, om een hoer te pakken. In de nacht, dat vind ja. ik dus niet normaal. Hè? Nou ja, nou. Maar vaak hoezo is niet? niet? Nou, sorry hoor, een getrouwde man met een stel kinderen en een boerderij. die, die, die ze nu een, een nacht lang weg is om 40 kilometer heen en weer. Te, dat is toch niet normaal? Of, of, of vinden jullie dat wel ik normaal? Denk ja, dat de... je, op de wallen moet gaan navragen wat voor types daar komen. Er zijn toch ook hele ja, gewoon problemen. Nee, maar, maar, maar 20 kilometer heen en weer op een oude fiets. In het holst van de nacht. Is, Sorry, dat is ja, een krank gekrankzinnig. Nee, nee, laten, nee, laten we het dan excentriek noemen, maar dat maak je niet meteen een moordenaar. Dat, nee. Dat, nee, nee. Dat je nee, dat maak je niet meteen een moordenaar. Maar dat is natuurlijk wel, kijk, als we steeds roepen van... het was allemaal zo perfect gezin en allemaal zo leuk ja, en zo aardig... dat was volgens mij dus niet. En, en dan nog een aspect, de noodlottigheid van het toeval ja. in deze ja. zaak. Wat dramatisch. Ja. Zij wel, dramatisch. Zij was daar toevallig, ja. Twintig ja. ja. jaar cel wil het OM dus, dat hoorden we vandaag. De rechtbank doet op 19 april uitspraak. BNN Today. Zet een punt achter de week. Ik heb iets uit... Uh, nou, oude doos is niet echt. Uh, maar uh, wel een, uh, een, uh, een liedje meegenomen van een band die eigenlijk... Nou, ze bestaan nog wel, maar ze, doen, ze brengen niet heel veel meer uit op het moment. De band The Sheer uit Haarlem. Uh, begon als een band die heel opgewekte, vrolijke, beetje Britpop-achtige uh, liedjes maakte. Met veel feesten, veel springen en nog zo'n plaat. En toen kwam er nog zo'n plaat. En toen werd zanger... Uh, Bart van Iems werd, uh, werd ziek. Die, uh, die had een nierafwijking en die bleek uh, bij, bijna op sterven naar dood te zijn. Terwijl die gewoon nog aan het optreden was. Die zakte op een gegeven moment in elkaar. Um, heeft vervolgens een, een nieuwe nier gekregen en is wederom gezond. En ik ken hem heel goed en ik ben heel trots dat dat allemaal zo gelopen is. Want ik vind het een buitengewoon begenadigd uh, uh, songwriter. En toen maken ze de plaat uh, Here Now Long Before. En die plaat gaat over dat moment dat hij ontdekte... Oh mijn god, dit zou het wel eens kunnen zijn. Want als er geen geschikte nier gevonden wordt, dan ben ik gewoon klaar. Uh, daar gaan heel veel liedjes op deze plaat over. En het mooiste liedje van die plaat is Home. En die heb ik meegenomen, want deze plaat is eigenlijk onderbelicht geraakt. Werd door de critici uh, niet begrepen. Omdat die andere platen hey ho, leuk feest waren. En in één keer kwam er een hele serieuze plaat. En ik vind, het, uh, uh, ik vind dit echt een ongelooflijk mooi liedje. The Sheer Home. Ja. Van de Sier hoorde je het prachtige Home. Luc, we gaan het hebben over Dijsselbloem, minister van Financiën, oh ja. maar ook voorzitter van de Eurogroep. Hij had een heftig weekje: een beetje Cyprus redden en zo. En zelf lag hij ook onder vuur nadat hij in een interview de manier hoe Cyprus is gered een voorbeeld noemde. Een blauwdruk zou hij hebben gezegd template. Maar dat is onzin, zei Dijsselbloem later. Twee dingen uit het interview uh, waar ik me niet in herkende. Dus het woord ja? blauwdruk. Maar dat suggereert dat de situatie in Cyprus één op één en ook de aanpak voor Cyprus één op één op andere problemen dat landen. Dat heeft u niet gezegd? Ik heb het woord. Template het heeft u niet gebruikt. Nee, ik, zei, ik ken het woord niet eens. Nee. Dus ik heb weer een woord geleerd vandaag. Ja, deze week leerde Dijsselbloem ook nog, nog de Engelse vertaling voor woorden als paniekzaaier, aftreden, pannenkoek en gereedschapskist. Tijd om even bij te praten en dat doen we zoals altijd met de minpres Mark Rutte. Goedemiddag, welkom. Het woord is aan de minister-president. Dank. We hebben vandaag in de ministerraad uh, gesproken over het belangrijke thema van groei. Ja, ja, ja, whatever. Ja, wat iedereen wil weten. Wat vind jij nou van Dijsselbloem? Ja, ik vind zijn optreden heel sterk. Je ziet ook in, in, in toenemende mate in Europa uh, steun voor de lijn die is gekozen. Uh, we hebben een, een gereedschapskist. Ah, toolbox. In die gereedschapskist zitten instrumenten om dit type crisis aan te pakken. Uh, en daar is nu een belangrijk instrument bijgekomen. Namelijk dat niet altijd alleen de overheid, niet alleen de belastingbetaler... maar ook anderen in bepaalde gevallen kunnen bijdragen. Tegelijkertijd belangrijk daarbij op te merken dat je nooit one size fits all... Oh, Mark, Mark, Mark, ik hou het een beetje makkelijk, hè? Voor Jeroen! Je kunt niet zeggen, je gaat altijd deze aanpak kiezen. Het zal per geval afhangen hoe je precies die gereedschapskist uh, in gaat zetten. Ja, nou, dat is een beetje wat Dijsselbloem gezegd zou hebben. Niet met zoveel woorden natuurlijk, want ja, pff, hij kent er niet zo heel veel woorden. Hé, <laughs> hey, Mark, Mark, jij hebt vast wel heel veel hilarische telefoontjes gekregen... van je collega's hè, over Dijsselbloem. Nee. Nee? He nie niemand heeft even een telefoontje gepleegd om hierover te praten? Nee. Ik heb helemaal geen telefoontjes erover gekregen... en ik heb deze week met diverse collega's contact gehad... maar het is hier niet over gegaan. Ja, jij hebt geen enkel telefoontje gehad? Nee. Ook, ook geen sms'je? Nee. WhatsAppje? Nee. Tweet? Nee. Berichtje op Facebook? Nee. E-mail? Nee. Uh, lives? Nee. Porretje misschien? Nee. Oh, oké. Okay. Nou ja, hey, heb jij misschien wel genoeg vrienden op Facebook? Want door mijn vrienden hier zouden je er gewoon wat van zeggen hoor. Dat is niet mijn waarneming. Oh, oké. Okay. Maar, maar hoeveel vrienden heb je dan op Facebook? Dat is één. Eén. Eén vriend op Facebook. Jesus, wie dan? Uh, Jeroen Dijsselbloem. Oh, mijn god zeg. Dus Jeroen Dijsselbloem is jouw enige vriend op Facebook? Dat, dat kan toch niet? Hoe hou je het vol, joh? Het is een. Uh, ja, je leert het mee leven hè? Ja. ja. ja. Ik vind dat het niet zo langer kan. Ik bedoel, je moet echt meer Facebook-vrienden hebben, Mark. Doe mijn best. Jo, ja, ja, ja. hey, jongen, hey, hoef je niet te huilen. Kom op, hey, weet je wat? Wij hier in de studio wij worden allemaal vrienden met je op Facebook. Wat gaaf dat jullie dat doen. Nou, graag gedaan. Het is niks. Ik bedoel, uh, als je me niet van die irritante uh, kalender spam gaat doorsturen. Hé, hey Mark, lekker weekend. Goed, uh, goeie Pasen. Yes. Hoi, hoi. <laughs> Pieter Klein, de adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws. Jij uh, uh, schreef een column op de site van RTL Nieuws. Uh, zelden... Denk ik. Nou, weet ik niet. Ik ken jou niet. Maar het was een best wel boze column. Ik wou zeggen, zelden heb jij je zo boos gemaakt. Ik, ik lees even een stukje voor. Op Jeroen Dijsselbloem is een laffer karaktermoord gepleegd. Uitgekotst door de financiële markten. Beschimd door vooral anglo-saxische journalisten. Kleingemaakt door commentatoren, analisten. En het zelfvoldaan een koterietje van Brusselse bureaucraten. Met hun anonieme, miserige kriti kritiek op de Hollandse schoolmeester. Was ik dat? En zo ging het nog even door. <laughs> uh, kortom, je was woest. En, je nam het, en het eindigde geloof ik met go, Jeroen. Go. Uh, je nam het enorm voor me op. Van, van waar die enorme woede? Uh, ik vond het allemaal zo gemakkelijk en gemakzuchtig, de kritiek op Dijsselbloem. Uh, voor een deel omdat het nergens over ging. Was het dan wel of geen template, blauwdruk, uh, een andere hoer. Gezeur over een woord. Gezeur over een woord. Ik dacht, laten we het in godsnaam over inhoud hebben. En uh, er is een enorme crisis gaande in Europa. Uh, en het wordt tijd dat banken zelf gaan betalen en aandeelhouders. En uh, de grote jongens erachter, en niet de kleine spaarder overigens. Mag het alsjeblieft daarover gaan. En vervolgens uh, iedereen in het financieel-economische circuit, ook de financieel-economische journalistiek, zei: Ja, hij heeft iets gezegd wat je namelijk niet mag zeggen. Uh, want uh, dan vergaat de wereld en dan vergaat de eurozone. Ja. Hij Ja, het is van tweeën één. Uh, wat mij betreft, ik vind het belangrijk dat politici de waarheid spreken. Ook een voorzitter van de eurogroep. En het kan toch niet waar zijn dat journalisten zeggen dat een minister de waarheid niet mag spreken? En dat ergerde me buitengewoon. En toen dacht ik: 'Savonds, laat ik dat eens lekker van me afschrijven.' En zo gelukt. deed jij. Ja, ja. En uh, in de loop van de week heb je daar ook wel uh, wat, wat bijval bij gekregen. Maar um, uh, bijvoorbeeld jouw collega Roland Koopman van RTLZ. Sterker nog, volgens mij ben jij zijn baas, denk ik, op papier. Collega ja. en baas. Ja, ja. Ja. Uh, die was totaal een andere mening toegedaan. Die schreef uh, de wordt door dit soort maatregelen van Jeroen Dijsselbloem... teruggebracht naar de financiële markten. Terwijl die nog lang niet zijn hersteld door typen zoals hij... Uh, uh, zijn er de af, is de crisis alleen maar erger geworden de afgelopen tijd, de afgelopen jaren... en is een oplossing alleen maar duurder geworden? Heb je, heb je een flinke vette discussie met hem gehad? Zeker, zeker. Met een heleboel collega's van RTLZ. Want ja. er zijn presentatoren en eindredacteuren en redacteuren die het volstrekt met hem me on, oneens zijn. Ja. En er zijn uh, ook mensen die het hartstikke bemeeend zijn. Dat, uh, en de... er is ook bij RTLZ en RTL Nieuws zoiets als vrijheid van meningsuiting. Ja, ja, dus ik zeg altijd, uh, kom maar op. Nou ja, ik had hem hier uh, ma maandagavond, was het geloof ik? Dat ik dat Roland. Had? Ja. ja, Roland Koman. Uh, uh, en uh, Peter-Paul de Vries zal ik hier uh, zitten. Met z'n tweeën. En dat zijn natuurlijk goed ingevoerde financiële jongens. En, uh, en we hebben, hebben het daar inderdaad wel over gehad. Omdat uh, uh, Roland echt zei dat hij het een, een, niet alleen een politieke. maar ook een. Wat zei je? Nou, hij vond het in ieder geval een grote politieke flater. En inderdaad levensgevaarlijk, omdat dit dus een. Een, een, een In ieder geval een Europese bankenrun zou kunnen oproepen. En dan zou de hele financiële wereld echt op zijn gat zitten. Nou, het, is niet, het is niet gebeurd. Dat was ook het verweer wat Dijsselbloem mm. uiteindelijk gaf. Van ja luister, ik heb misschien iets gezegd. Maar het is wel de waarheid geweest. En waar iedereen voor waarschuwt, dat, dat, is niet gebeurd. Dat zijn natuurlijk ook een beetje, zijn een beetje twee kanten van de kritiek. Ja. De ene kritiek is, is: hij heeft het gewoon uh, op de verkeerde timing. En hij heeft het dus te open geweest en te eerlijk. En de andere is, wat Roland Koopman ook zegt: uh, het hele beleid is fout. Dat is ja, wel een, maar een daar ben hander... ik het namelijk niet mee eens. Ik denk, uh, ik denk dat voornamelijk ook de, die hele financiële wereld bang, echt bang is dat het een meer om sentiment draait. Dat als iemand zoiets zegt. Want ze snappen ook wel dat het de waarheid is. Maar dat iemand zoiets, als iemand zoiets zegt. Dat het hele, finan, hele financiële systeem ja, maar, in gevaar is. Mijn antwoord daarop is ook tegen jongens als Roland Koopman. Die bui, overigens buitengewoon hoog hebben. En ook ja, ja. Frans Wester. Die ook vrij kritisch was over de timing ja. van, en de formuleringen. En het niet, van niet, vragen. Maar niet die over de, niet de inhoud. Ja, nou, daar zijn nou we op zich wel over eens. Wat mij buitengewoon stoort. Ook bij de financiële economische. Nou, ik zal weer een woord dat ik... Dat uh, <lacht> zal ik maar niet doen. Uh, als je kijkt naar wat er in Griekenland is gebeurd, dan weet je... We zijn dat zat. Er heeft een herkut plaatsgevonden. Dat betekent dat mensen zijn uh, gaan betalen. Bij SNS heeft iets soortgelijks plaatsgevonden. Uh, namelijk de obligatiehouders gaan betalen. Bij Cyprus heeft nu iets plaatsgevonden. Uh, waarbij je weet, uh, de bank en de aandeelhouders moeten betalen. En het lijkt mij terecht. Want we willen dit gewoon niet meer. Het kan toch niet waar zijn? Dat we permanent onze beurs blijven trekken voor falende banken, zjoemelende banken, voor de Russische, uh, Russische maffia. Dat willen we niet. Dat uh, ook voor vind ik. Dat <laughs> vind ik ook. Maar kortom, de inhoud is goed. Oftewel, uh, uh, uh, niet meer de belastingbetaler uh, erop aanspreken, maar de banken zelf verantwoordelijk maken. Ja, en, en, en ja, je mag ook als voorzitter van de Eurogroep die taal uitslaan en zo open zijn. Dat mag gewoon. Uh, nou, het ligt natuurlijk wel genuanceerd, maar ik dacht, laat ik uh, mm. een beetje contrair zijn. En voor één keer in mijn leven een politicus een beetje steunen. Want ik vond het allemaal zo gemakzuchtig en oppervlakkig. Ik, ben, ik, ik heb me ook heel erg verbazen over de reacties van, van politici, uh, ook in Den Haag met name. Die, een aantal die zeggen gewoon letterlijk... ik ben het wel eens met de inhoud, maar hij had het niet zo mogen zeggen. Dat is, toch, dat is toch krankzinnig? Ja, dat is raar. Dat vond ik zo ja, raar. Dat ik ook. Maar je kunt nagaan hoe ingewikkeld het allemaal geworden is. Ik bedoel, als je twee economen hier aan tafel zet... dan vinden ze allebei precies het tegenovergestelde. En dat vind ik ook een beetje het beangstigende alsof een paar woorden van Dijsselbloem... alsof daar de hele markt zou instorten. Dat komt en dat bijna is ook neer. niet gebeurd. Nee. Nee. Nee, maar nee. Ik denk ja. dat het wel een beetje waar is. Dat moet ik toch zeggen. Want ik, ja. uh, Ach, maar er was toch een hele kleine vibratie op de financiële ja, markt... Nee, en dat was moet, toch een dag ja, later ook alweer Je moet kijken naar de, naar de onderstromen en de erosie van vertrouwen. Want wie vertrouwt dat nou nog? Wat, gebeurt er, wat, wat voor sluipende bankgrond vindt er plaats in Cyprus? Wat gebeurt er nu ja. in Spanje? Wat gebeurt er ja. uh, in Italië? Een Italië dat nog steeds re geen regering heeft. De rentes gaan zo meteen weer oplopen. Maar Pieter, juist, juist daarom... Komen dat toch gewoon zeggen? Ja, dat vind ja, ik. Ik vind dus ook dat het juist daarom wel moet zeggen. Daarom. Want als, als hij dat niet had gezegd... En, dat, uh, en het weer schimmig in het midden laat... dan weet ik helemaal niet wat er gebeurt op dit moment. Dat weet ik nu ook niet. Ik maar vond, ik ik vond het een... ook ontzettend moedig van deze moment. Ik vond het ook moedig dat hij gewoon wel bij zijn standpunt bleef. Ik, ja? vond, ik vond eigenlijk dat, kijk, dat hij in de media... dat hij dan uiteindelijk zegt dat hij je woord niet kent. Ja, jezus, dan wordt hij daarop gepakt. Ja, dat ik vond eigenlijk dat hij best wel overeind discussie. bleef, hoor. Maar het waren Even... wel heel gevaarlijke toestanden, denk ja. ik. Want je... er zijn natuurlijk heel veel mensen die zijn het een beetje zat dat geld wat er allemaal naar Cyprus moet, dat geld wat daar naartoe moet, moeten wel zelf allemaal hun baan verliezen. Er wordt steeds minder draagvlak. Is er gewoon voor. Ja. Zoals er ook geen draagvlak voor Windam is, is er ook geen draagvlak voor als jij straks je baan verliest: en 10.000 mensen nou weer vandaag op de, op de chorus en dan mm. daar weer, en dan daar weer. Iedereen verliest zijn baan. En dan, en dan, dan zeggen mensen op een gegeven moment: ja, la, bla, laat dat geld maar hier blijven. Dat wordt, hoeveel heeft de, de, de coalitie? Hoeveel, ster, hoeveel zetels hebben die nu? Ik heb het even die periode. Ik, Ik de loop, of 30, 30 of zo, ja. 35. Ik dacht in de 40, ja, 40 maar heel lang. 40. Ja, 41 volgens mij, maar 41. dat is wel behoorlijk, behoorlijk weinig. Ja. Even, even over um, het, het soort, um, waar het vandaan kwam, vooral de rel. kan natuurlijk voornamelijk begonnen in, in Engeland, in Groot-Brittannië. Um, financieel, uh, de Financial Times daar. Jij hebt daar, Willem Vissers als uh, sportverslaggever, journalist, wel ervaring mee. Dat denk je, de, de Britse pers staat er natuurlijk wel onbekend dat ze wel houden van een relletje. Denk je dat het er iets mee te maken heeft? Ja, er zijn veel Britse kranten, er zijn natuurlijk hele goede Engelse kranten. Hè. The Guardian en, en, en The Times de de op. De zijn Times heel goede, ja. hele goede Engelse kranten. Maar er zijn ook heel veel Engelse kranten die zijn bijna puur afhankelijk van uh, losse verkoop. Ja, je ziet overal in Londen en alle andere grote steden. zie je van die mannetjes staan met, uh, met zo'n kisten vol met kranten. En die moeten verkocht worden. En er staat altijd iets spectaculairs voorop. Er staat nooit voorop dat uh, de, de, de aandelen 2 euro meer waard zijn geworden. Er anti... moet iets spectaculairs voorop staan. Anti-Europa scoort heel goed in Europa. Europa. Ja. He, ze, ze, ze, ze horen er een beetje bij, maar eigenlijk ook wat niet. He, ze zitten niet in de euro, dat is niet bewust. Of dat is niet uh, uh, toeval. Maar dus is, gewoon... het, is het een opzetje geweest? dit? Van... Nou, dat is wel een van de oudste journalistieke trucs natuurlijk. Je stelt de vraag, daar gebruik je formulering. Degene die je interviewt reageert niet op die formulering, maar ze vertelt zijn eigen verhaal. Ontkent of bestrijdt die formulering niet. En vervolgens zet je in je nieuwsbericht zet je die formulering. Ja. En dat is precies wat er niet deugde. Terwijl de Financial Times en Reuters, het waren twee jongens, waren op zich goede interviewers, echte vaklui die ik hoog heb. Maar dit was natuurlijk gewoon een vuile truc die niet deugt. Maar een vuile truc om meer nieuws, kranten te nieuws verkopen, te nieuws, nieuws te maken. maken ja. Zo simpel is hij het. Ten kosten. Ja, ja, de FT, weet je, ik vind het echt, het is een echt een goede krant, hoor. En die jongens, het zijn echt goede krant. Alleen, dit hadden ze niet moeten doen. Als ze, dat hele verhaal hadden ze gewoon kunnen brengen zonder het woord template. Er was er niks aan de hand geweest. Dan had Jeroen Dijsselbloem ook een probleem gehad. Was iedereen ook over hem heen gevallen. Ze hadden gewoon het Maar zoenstiek. dan niet over dat woord. Ja. Maar dan niet over het woord. Het beeld is inmiddels wel, ik zei het in het begin al, wel een beetje gekanteld. Je steeds meer, ja. uh, tenminste, dat zei, dat zei Rutte ook, geen enkel telefoontje gehad. En steeds meer mensen staan achter hem Overigens, Las ik, dat is dan wel weer, dat was dinsdag al, hoofdredactioneel commentaar van de Financial Times. Die uh, wuifde hem al het lof toe. Die zei eigenlijk iemand die wel uh, eerlijk ja. is. Dus dat, ja, dat, dat was toen hoofdredacteur al. Hoofdredacteur Reuters had hem, uh, die zei: dat is echt de allergrootste flater sinds de Tweede Wereldoorlog. Of zoiets <laughs> dergelijks. Oh. <laughs> Bedenk jij, um, uh, Pieter, jij bent nu uh, um, eindredacteur, zeg ik het goed, adjunct-hoofdredacteur van RTL Nieuws, maar je bent ooit in een vorig leven ook. Uh, uh, politiek uh, verslaggever geweest en je mm -hmm. bent ook financieel woordvoerder geweest of noem je dat uh, nee niet financieel woordvoerder ik heb blauw man ik heb het even gezegd ik bij voorlichting zei je ja. kortom je kent de wereld goed denk je dat dit blijft dit aan hem kleven Jeroen de zeker want ik weet hoe journalisten zijn die pakken een knipselmapje en die volgende keer kijken ze weer ja uh, denk je dat ja, nou, ik ja denk maar, maar, ga... hey, maar ik denk van deze bloem laten we we elkaar nog een mietje noemen dat, dat vonden we vier maanden geleden was dat gewoon nog een saai neus uit de partij van de arbeid mm -hmm. nee, ik, vind, ik vind hem eigenlijk wel stoer nu deze bloem volgens mij mm -hmm is Nog steeds een saai nose. Nee, maar ik wil ja, hem wel een stoere inmiddels. Ik <sat> hoef het <sat> een geweldige I, column uh, van Shila Zitans in de volgende. Ja. We moeten een oprichten voor die ik man. Ik vond echt een, een hele erg erg fleshy gozer op financiën hoor. Liever niet. Nee, maar, maar voel je, je niet dat hij ballen heeft getoond de afgelopen week? ik heb daar gewoon respect voor. En het feit dat hij nu. en s'avonds bij Paul Witteman zat en zich daar gewoon uitstekend staande hield. Ja, maar die Engelsen die zullen niet opeens een andere mening gaan hebben. Nee, die gaan hem hinderlijk volgen in een foto. Als hij neervalt, zijn hyena's, het zijn ze gaan door. Daar is een gaatje in geschikt. Ja, ook leuk Vind. Maar de vraag is natuurlijk, gaat hij leveren en hoe gaat die eurocrisis eindigen? En als het fout gaat, dan gaat iedereen zeggen... Hé hey Jeroen Dijsselbloem, zie je wel, het was toch een fout voor jou. Ja. Hij, hij begon natuurlijk al niet zo lekker met licht gewicht aan dit uh, hele verhaal. Dus, uh... Ja, maar weet je, het is niet goed of het deugt niet. Waarom, waarom werd hij voorzitter van die eurogroep? Dat is heel simpel, we wilden niemand uit wat men dan soms noemt de knoflooklanden. Uh, het kon dus ook niet Duitsland zijn. Het kon ook niet Finland zijn. Het moest iemand zijn met, uit uh, de, uh, een, uh, een van de landen met een hoge uh, rating... die goed lag bij de financiële markten. Nou, ja, wat had je dus? Er was niks. En daarom kwam Dijsselbloem bovendrijven. Dat is de enige reden ja. waarom die zit. En die kon natuurlijk niet weer daar een Duitser aan het hoofd ja, zetten. En nee, dat kon ook niet. Een aantal ja, mensen ja. aan tafel is hier in ieder geval... Uh, behoorlijk over hem te spreken. Standbeelden hoorde ik al voorbij komen. Ja, ik vind, ik vind hem gewoon ik vind hem We gaan wel het wel zien stoer, hoor, hoe hij het verder doet. Het nieuws dan nu van half tien.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 ...naar BNN op Radio 1. Zoals iedere vrijdag zet ik een punt achter de week... ...en vanavond doe ik dat met... Jakhals, Erik Dijkstra... ...de adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws Pieter Klein... ...en Volkskrant sportverslaggever Willem Vissers. Je kan meekijken, radio1.nl... ...dan klik je op de webcam... ...en natuurlijk meepraten op Twitter, hashtag BNN Today. BNN Today. Zet een punt achter de week. Kijk je me lief aan? Ja, maar we zitten allebei naar die uh, chocolade-eieren ja. hier te kijken. Maar we doen het allebei niet. Nee, nee, nee. nee. Houden we zo? Uh, uh, nee, nee. Ze, zijn oh, nee. Ze zijn voor jou. Nee, ja, alsjeblieft. Ja. Uh, muziek, hè? Ja, De ja. ja. um, Opposites, dat ken je, die ken je waarschijnlijk wel. Een, een, een, een duo wat, uh, wat, wat soms buitengewoon platte hits scoort... met Dom Lomp en Famous uh, en uh, Broodjebak Broodje Pauw. Waar ze volledige festivalwijders mee volslagen idioot krijgen. En dat zal op Pinkpop ook wederom gaan gebeuren. Want ze staan op Pinkpop. En ik zie Willem nu alweer van het podium een, een dubbele ratslag maken... en het publiek induiken, want die is voor niks of niemand bang. En dan ineens komen ze weer met een liedje waarvan ik denk, wauw... Um, dat is iets anders dan plat. en de, Die hebben ze nu uit. De nieuwe single heet Sukkel voor de Liefde. En gaat, uh, ja, gaat over... Nou, dan moet je maar gewoon luisteren. Het is Nederlands, dus het is goed te verstaan. Maar als je denkt, ik wil de to to het totaalplaatje wel eens even zien... dan moet je even de clip daarbij uh, op gaan zoeken. Die is overal en nergens wel te vinden. Buitengewoon mooi geschoten clip. Sukkel voor de Liefde, dit zijn de opposites. Niemand wil er horen, loop langs de huis van mijn ex. Het liefst ben ik met haar met die gedachten, maar mijn gek. Dus ik hou het taxi aan, zie me ingevallen wangen in de spiegel. Bij de laatste tijd te hard gegaan, sukkel voor de liefde, koning in de discotheek. Omringd door chicks die willen hangen voor de fame, hangen voor de fame. Kriolen net als fucking zangen om me heen. Tranen rollen langs mijn hart zo naar mijn nee. Mijn pijn heb ik verborgen, daarom lach ik met mee. ze mee. We willen hangen voor de fame, hangen voor de fame. Het is eigenlijk ook niet zo vreemd. Ik ben een sukkel voor de liefde, koning in de discotheek Je zei je hart was gebroken toch, daarom gaf ik jou de mijne. Ik had hem voor mezelf gehouden toch, als ik wist dat jij de meest zou verdwijnen. Nu loop ik rond in een leeg huis. Alleen een spiegel die me aankijkt Zwart gat in mijn ziel die me leegzaagt. Wat de stad naar de stilte weer eens aanreikt Volle trots, mijn bos veruit. Ik mis je niet, ik mis je niet, ik mis je niet Maar toch, elke stap veruit Is gerelateerd aan jou, dat wist je niet vergeet je niet, ik heb wat bad bitches hier al En elke nacht misschien wel één Want ik ben een sukkel voor de liefde Koning in de disco, hey. Ring de chicks die willen hangen voor de fame Hangen voor de fame Kriolen net als fokke zangen om me heen Draanen rollen langs mijn hart zo naar me nee Mijn pijnen wik verborgen, daarom lach ik met ze mee Ze willen hangen voor de fame Hangen voor de fame Het is ook niet zo vreemd Ik ben sukkel voor de liefde Koning in de disco yeah. Sukkel voor de liefde Voel alles glippen uit mijn handen, weer hetzelfde liedje en ik hoor niks Nog Eén keer voor het zon op De nachten worden lange op mezelf in een ruimte vallen. mensen. Omring de chicks die willen hangen voor de fame, hangen voor de fame. kriolen net als fok is om me heen. De tranen rollen langs mijn hart zo naar beneden. Mijn pijn en weer verborgen, daarom lach ik met ze mee Ze willen hangen voor de fame, hangen voor de fame Het is eigenlijk ook niet zo vreemd Ik ben sukkel voor de liefde, koning in de discotheek Circle voor de liefde van The Opposite. En we hebben het uh, clipje trouwens even op onze Twitter gezet. Ja, dat moet je maar eens even dat doen. Het is uh, expliciet en heel mooi. Ja, het is een expliciet filmpje. Het ja. gaat over de koning van de discotheek. En het gaat over, uh, uh, over een jongen die zich verliest... in alles wat je in een discotheek kunt vinden en doen. Maar het is heel, heel mooi gedraaid. En als je het clipje samen met het liedje bekijkt... dan wordt het nog... Leuk. Te zien Mooi, ja. dus BNN today, ja. today op Twitter. Dan zie je het leuk. We gaan het hebben over het Nederlands elftal. Speelde dinsdag een wedstrijd voor de WK-kwalificatie. En die wonnen ze met 4-0 van Roemenië. Ja, en dat, ging eigenlijk, nou, dat ging eigenlijk best lekker. Ja, ja. de uitvoering was uh, nu veel beter. Nou. Ja. Nou, nou uh, ja, lekker op weg voor het WK ook, hè? Ja. Nou. Ja. Nou. Nou. Hey, daar dus zijn we eigenlijk bijna gekwalificeerd, hè? 18 punten hebben we volgende wedstrijd tegen Estland. Nou, dat is een, uh, dat is een makkie, hè? Ja, ah. dat was de vorige keer dat ik er was. Heel moeilijk, toch? Uh, kan, ik weet niet meer precies hoe dat ging. Uh... Ja. ja, feitenkennis, hè? Oh ja. Oké. Okay. <laughs> Aan tafel uh, voetbalverslaggever van de Volkskrant Willem Vissers. Jakals, Erik Dijstra uit Jungt, hoofdredacteur van RTL Nieuws. Pieter Klein. Um, Willem, we doen het goed. Ja, we doen het, Wij doen het goed. Komt dat nou allemaal door, door Van Gaal? Nee. Wat <lacht> zo? Nee, lachend zegt hij. Nee. Jullie nee. zijn echt vrienden, nee. hè? Jij en Van nee, nee, maar nee. dat komt ook gewoon omdat we goede voetballers hebben, toch? Want, ja, uh, Als, broer, uh, als die uh, uh, die goede uh, voetballers? Als Van ons zes en nog vier, uh, vijf spelers erbij neemt... dan gaan we niet winnen. Nee. Hij kan ons nee, wel nee, beter maken, daar ben ik van over. Ja, hij kan <lacht> ons wel beter maken, dat is wel. Dus, maar uh, maar, maar hij, hij, hij doet het wel goed, natuurlijk. Hij heeft in het begin gegokt. Hij is vrij rigoureus. die heeft de jongere spelers ingepast toen hij begon een half jaar geleden. En dat is goed uitgepakt. Toen kreeg hij veel kritiek van, uh, kan het wel. En dan kreeg hij kreeg tegen België natuurlijk een pak op zijn broek. En er werd 4-2 en het had ook 6-2 kunnen zijn. Nou ja, goed, en dan gaan mensen toch alweer meteen zeggen... Hè, de media die vinden dat mooi voetbal, dus die hebben daar veel over te zeggen. Net zoals over Dijsselbloem. Dus nou ja, goed, uh, gaat het maar laten zien. En dan is het toch vanaf het begin goed gegaan. Het zat een beetje mee. Het is elke keer heeft het goed meegezeten. Het is gewoon gerijden uit en zo. Kortom, totale mazzel, het zit hem mee. Ja, nee, maar dat is toch gewoon een hip te danken? Nou ja, het, het zat hem de vorige keer, toen die Bonskers was, blijkbaar niet mee. He, toen verloor hij elke keer. In het begin. Maar nou, nou, nou ben je het wel enorm aan het downplayen. Is, is het... Nee, maar ik vind, dat, ik vind dat hij het goed gedaan heeft. Maar het komt ook vooral omdat er gewoon... Uh, we hebben goede spelers in Nederland. He, we zijn het vorige WK waar we finalist. Nederland was finalist. Maar goed, dus je, je, zou je, niet... je leest toch in de commentaren... Hij weet er een team van te maken. En hij uh, rukt ze achter die iPad vandaan. En zorgt dat ze met z'n oh. allen pingpongen. En dat schept Vindt, de band. Je, Weet je, ik vind, ik vind ook zijn verdienste dat er een veel positievere vibe... onder de hele elftal hangt. He, als we kijken naar het EK, dat is nog maar drie kwart jaar geleden of zo. Dat was een hele, hele, hele, hele nare, zwartgallige sfeer. Allemaal nou, ja. zagrijnige jongens die niet met de pers wilden praten en zo. Dat was er maar één. Dat was alleen van Persie. Ja, dat was wel de belangrijkste speler. Ja. Dat, dat was wel, ik bedoel, het feit dat, dat bijvoorbeeld ook van Marwijk sfeer, daar niks van gezegd heeft. En het, het, was, het was allemaal zagrijnig, en narigheid. Na twintig minuten waren ze kapot. De sfeer en nu, duurde één week. Want Ze speelden goed tegen Denemarken, die verloor ze met 1-0. En daarna duurde één week het zag en toen lagen ze eruit. Ja, toen lagen ze ook al uit. En ik vond die hele denemarken ze... ook niet zo geweldig eigenlijk. Dan hebben ze alle records hebben ze gebroken die er te breken zijn. Ze hebben eerst op de wereldranglijst gestaan, ze hebben de WK-finale gehaald. Misschien niet met het voetbal wat we in Nederland heel graag willen zien, met, met, met, met schitterende aanvallen en zo. Maar ze hebben de WK-finale gehaald. Ja, maar daar dus hebben... dan zie je toch hoe snel zoiets kan kantelen. Ja, ik bedoel, dat kon je er ook al voor dat EK toch ook al zien. Ik hele de Palmeres die je net opnoemde, die geloof onder Van Marwijk. Echt, maar ik moet zeggen dat ik het nu Leuker vindt om naar te kijken. met nou, die gasten die er het, nu het, in staan. het, het is. Uh, ze hebben, ze hebben uh, op. Uh, de kwalificatie voor het EK was echt geweldig gespeeld. Ze hebben uit de Hongarije toen 4-0, met Van Marwijk de vorige kwalificatie. Nee. Uit de Hongarije, een van de beste wedstrijden gespeeld, 4-0 gewonnen. Nu wonnen ze er met 4-1. Ze hebben thuis tegen Zweden fantastisch gevoetbald. Alleen in het EK was niks. En dat blijft natuurlijk hangen. Want nee, ik dat, dat, dat, dat is niet waar. Want daarvoor was die uitwedstrijd tegen Zweden was ook al heel slecht. He? Die maar, was maar, niet maar, maar Toen zag je al een kentering. Wat is op dit moment de verdienste van Van Gaal? Benoem dat eens. Ah, de verdienste is dat hij gewoon uh, uh, jongere spelers de kans heeft gegeven. Waarvan iedereen wel zei, die hebben talent. Maar dat moeten we toch nog even afwachten. Martin Indy was een talent. Durf. Maar twee jaar geleden was het nog 10-0 PSV 5. Maar daarom dus vind ik het ook zo leuk. Het zijn talenten. Nu. Het, ja. is goed, het pakt goed uit. Tegenstanders zijn ook niet zo heel goed nog. Hè. Het is kwalificatie. Straks op het EK, op het EK moesten we ja. tegen Duitsland tegen Portugal. Het is dus wel een verschil of je tegen Duitsland tegen Portugal moet. Of tegen, of tegen Roemenië of uh, Estland. Ja, maar ik ben er toch wel van overtuigd dat je het met dit materiaal moet doen. En niet meer met de Kuits. En, en, en, nee, maar die en gaan die ook langzaam. Dat, ja. dat, dat, dat zie je ook duidelijk. Kuit die gaat misschien niet eens maar mee naar het WK. Ja, Hij durft, het jo, Van Gal heeft Hij het ook gefrustreerd om met de gasten van, van 18e Champions League te winnen. Hè. Dat is, die, die kan wel iets bijzonders met, met een groep jonge mensen. Dat vind ik wel een heel bijzondere kwaliteit ja, van Maar Mag je hoor. hier ook aan herinneren als we wel tegen de Duitsers, uh, zo die spelen en de Spanjaarden. Heb je dan nog hetzelfde oordeel over vergaan? Want ja, het was lef, maar als er straks echt op aankomt... of gaan we dan allemaal wel lopen zeuren, zie je wel. Het was een bloody mistake. Ik wel. Dank ja, ja, ja, je ja, wel, genoteerd. Ja, zeker weten. Het ligt ook aan de manier waarop. op. Leuk, alles we gaan verder. Ja, alle scholen moeten pesten aanpakken. Er staat in een voorstel van de kinderopmutsman... en staatssecretaris Dekker van Onderwijs. De staatssecretaris en de kinderopmutsman... vinden deze situatie niet langer toelaatbaar... De vrijblijvendheid moet eraf. En dus moeten scholen een erkend antipestprogramma gaan uitvoeren. Wij vinden dat iedere school gestructureerd aan de slag zou moeten gaan... met een aanpak tegen pesten die werkt. Het is nog niet bekend welk antipestprogramma dan werkt. Dat gaan ze nog onderzoeken. Pieter van RTL Nieuws, een goed idee dit? Nou... Uh... Ja. Nee, eigenlijk... Ja, nee, ja, vorige week hadden we zo'n rapport van onze ombudsman... die nog eens uh, feilloos blootlegde hoeveel nepwetten... Uh, en, uh, en onhandige reg regelgevingen we hebben in het land. Uh, maar ik zeg met enige aarzeling ja, omdat ik het wel belangrijk vind... dat scholen worden gedwongen om iets te doen met het pesten. Ja. En dat die verblijvendheid eraf gaat, vind ik ook een goed punt. Ik hoor een enorme maar... Nou ja, het gaat natuurlijk, uiteindelijk gaat het erom hoe ouders, onderwijzers, uh, directeuren... of het zit er allemaal op uh, die scholen... met zoiets omgaan als pesten, met groepsdwang. Wat doe je als uh, jouw kind uh, meegaat in een groepsproces... en uh, een zielige loser of loner... Uh, Buitensluit best. Dus je bedoelt, je kan het wettelijk verplichten, maar dan alsnog hangt het van de mensen af. Het hangt van de mensen af. en je zult het moeten handhaven. Als je het wettelijk verplicht, zul je er ook een controlesysteem op moeten zetten, waarschijnlijk. En dan ga je alweer. Hoe doe je dat dan? Wat is dat protocol? Ja, om zoiets eindelijk eens te gieten in instrumenten, in een toolbox. Dat vind ik eigenlijk geen idee eigenlijk. Nee, nou, met enige aarzeling. Maar ik, denk, ik vind het buitengewoon belangrijk. En ik kan zeggen, ja, pest is van alle tijden. Het is irrelevant en laat het gaan. Nee, je moet het niet laten gaan, want het, het maakt heel veel mensen kapot, denk ik. Maar, eh, niet, niet alleen die paar die voor een trein springen. Ik denk dat het leed erachter veel groter is. Maar heel veel, heel veel goede scholen hebben, hebben in, in principe eh, voor, voor zichzelf al een pestprotocol opgesteld. En de school eh, van mijn zoon ook. Daar, daar, wordt, daar wordt echt, daar wordt echt eh, werk veel aan. De, maar ja, nou wordt ook veel gepest. Misschien, dat weet ik niet. Maar daar wordt in ieder geval werk van gemaakt. Ja, maar goed, ja. er zijn dus veel scholen die misschien die wel een pestprotocol hebben... maar dat dus niet uitvoeren of, of er gewoon überhaupt weinig aan doen. En wat jij zegt, Pieter, de vrijblijvendheid is er vanaf en dat is mooi. Dat vind ik mooi en ik hoop dat docenten er iets mee doen... dat ze een goede antenne hebben, dat ze goed kijken naar ja, wat en de, de en ouders. Ook, ouders vooral, en docenten worden ook echt de de opgeleid ouders. nu om het online pesten te herkennen. En dat is denk ik ook wel een... Uh, Oh, dat lijkt me zeker wel van belang. Ja. Ik ja, volg, ik volg heel ontzettend veel Twitter. En uh, daar is echt, dat is niet normaal ja. soms hoor, wat je daar uh, ja. tegenkomt. En maar lijkt het lijkt me tegelijkertijd te voor een docent taam, ook wel tamelijk ondoenlijk. Die, ja, moet, zo, die ik, moet ook al een beetje lesgeven en zo. En ook ook moet bijna daarnaast niet. Dan ook nog eens een keer het social media gedrag van de kinderen. Ja, in ja, maar je kunt natuurlijk houden. wel kijken van oké, okay, in plaats van dat, dat, dat kan ook bijna niet. Maar je kunt mensen wel proberen oké, okay, social media proberen weerbaar te maken mm. of wat dan. niet. Ja. Gaan... Ja, We gaan even terug naar Mark Rutte, want volgens het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair... ...behoort hij tot de 10 best geklede wereldleiders. Meneer Rutte, ik mag u feliciteren. Volgens het Amerikaanse blad Vanity Fair... ...behoort u tot de top 10 best geklede politiek leiders. <lacht> Dat is een felicitatie waard, toch? Sprakeloos. Ja, spraakloos was hij. En hij werd ook uitgelachen. Vooral omdat Rutte werd vergeleken met Piers Brosnan... Ja. Terwijl die in een brillenreclame zit. Ja. Uw haarlijn lijkt dat op dat van een twintigjarige. jarige Spraakloos. Spraakloos. Ja. Zeg, goede Pasen. Hoi. Ja. hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Dat hoi, hi. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Goed. Nou ja, uh, ik was een beetje verbaasd. Was mij nooit zo opgevallen hoor. Dat hij er zo strak uitziet. Ik vind maar. die Kim Jong-un er altijd. Uh, ja. Altijd Door een ringetje te halen. bij Dat zijn goede pakjes. Ja, ja. En die haardracht. Ja. Ik ben fan. Ja, die ja, nee, ja. Hij ja. heeft een pak aan. Uh, dat ruikt er dan, hè? Ja. Een, een en een goed zittend pak. Hij, maar hij wordt geadviseerd, goed schijnt het. Want ja. hij, heeft, hij zegt, ik heb er zelf de ballenverstand van. Ah, hij heeft wel goed zittende pakken. Dat is een goede kleur. Overheeft erbij. Ja. Even. Het is beter een balken. Zeker. En een tandje beter. Goede lengte, goed getailleerd. Ja. En de ja. das. En niet de das onder het knoopje nog vandaan. En, en dat soort dingen. Ja. Maar op, op nummer 1, Cameron. Dat had ik nou niet echt verwacht. Nee. Toch? Ik ook niet. Ik ze, ja. ja. Er is een Brits onderzoek geweest, waarschijnlijk. <laughs> nee, nee, het is Amerikaans. een fanatiek werk. Ja, ja. ja. nou, ze ontlopen ja. elkaar niet veel, hè? Cameron, Obama. Het is een hetzelfde, inderdaad. Ja. Ja. Ja. Hey. Gewoon een mooie Afrikaanse leider met zo'n mooi gewaad, die moet één staan. Nee, Eigenlijk wel. Iemand uit, uit chat of zo. Ja, je had volgens ja. mij de... Uh, uh, mevrouw Chinchilla heet die, geloof ik, uit Costa Rica. Die stond op twee. En die ja, heeft dat maar... mooie, uh, kleurrijke... Nee. Ja, maar die heeft hele gewone kleren. Dat zijn niet van die gewaarden hoor. Dat nee? Dat ze... nou, nee, dacht nee, ik. Nee, nou, nee, nee. Nee. Verkeerd gezien. Verkeert gezien. Verkeert. Nee. Nee. Nou, nou, leuk. Gefeliciteerd, Rutte. Ja. BNN Today. Zet een punt. punt. Achter de week. Plaatje. Ja, nieuw. Ruben Rubenheim. Huh? Mm. jij Ruben Heijn? Mm. Ruben Heijn is, een, uh, is een jazzcat, uh, toetsenist, pianist uh, en zanger. En uh, komt, uh, komt een beetje uit de, uit de jazzhoek en heeft een nieuwe plaat uh, afgeleverd. Die plaat heet Hopscotch. En daarvan hoor je Faith and Fear. Ruben Heijn. Is it great? Het is goed als die twee met elkaar in balans zijn. Faith en Fear hoorde je van Ruben Heijn. Leuk! De vosjes van volgdevos.nl. zijn geboren. Iets na acht uur kwam het eerste vosje in het zicht van de camera ter wereld. In de uren daarna volgden er nog een paar. Piepend maken ze kenbaar honger te hebben. Ja. Schattig hè. 4 à 5 kleine babyvosjes zijn het. We weten het niet precies, want die rotbeesten die bewegen te weinig en het is nogal donker in het hol. Niet dat het uitmaakt, want uiteindelijk gaan ze toch allemaal kapot. Nee, als ze van dit hele spulletje, als ze daar 1, 2 overblijven, dan is het eigenlijk wel heel goed gegaan. Want daarmee blijft de soort in stand, blijft het aantal op peil. Nou, en dat is uiteindelijk waar het in de natuur gewoon op draait. De natuur... Je regelt dat eigenlijk helemaal zelf. Dus nee, ze zullen het niet allemaal overleven. Ja, wil je met je eigen ogen de babyvosjes zien lijden en uiteindelijk sterven? Dat doe je op <laughs> de Willemijn. Dat zei ik nog woensdag. We hadden het live in de uitzending hier toen. Ja, ja dat hadden wij toen, Ja, zei ik er... Een... Je zit er ook ik altijd naar bovenop, hè, met dit programma. <laughs> en op. Ja, dat was heel mooi. Ze hebben het live de webcam laten zien. Ja, prachtig. Was prachtig. Nee, ja, dat was schitterend. Luc zat hier met tranen in zijn ogen. Ontwoord was hij. Ik ja, ja, vond het ja, ook he? zo mooi dat het de ervoor niet gelukt was, omdat er zich een spin op de camera had geresteld, waardoor het niet te zien was. Ja, en nu is er ook een vlekje voor één camera. Daar heb je helemaal niks meer aan. Er zijn drie camera's, eentje heb je niks meer aan. Zonde. Jij bent er nog naartoe geweest, Erik. Ja, in de Oostwaardersplassen. Hartstikke ja. mooi. Koud. Oh, dat was zo koud, jongen. <laughs> Wat ik, waar ik er heel erg zwak voor heb, is dat je sluier en dan krijg je gewoon het nieuws. Dan heb je zo'n zo, zo periode dat er in één keer een soort van goed nieuws is. Waar iedereen daar heel erg voor valt. Hè? Vorig jaar was dat de Elfstedentocht en nu heb je de vossen. Dan zitten we in één keer met z'n duizenden naar die vossen te kijken. Alsof dat in één keer heel belangrijk is. Dat vind ik gewoon leuk, weet je wel. Dat, dat we Met z'n allen warmen we ons aan iets heel stoms. Het dus, is ook iets voor juristisch eigenlijk, hè? Wij zitten met, gewoon met miljoenen mensen Enorm. te loeren hoe die vos uh, kinderen uitpoept. Ja. Ja. <laughs> en, die, en, en die boswachters doen daar dus heel belangrijk over. Hè. Ja? Die, die, ja, die zijn daar heel serieus. Kun je, nee, absoluut niet dichterbij dan dit. <laughs> weet je wel, alsof er een gouden schat is verborgen. Ah, Terwijl je ja, normaal gesproken, als je wandelt, loop je ook waarschijnlijk vaak langs zo'n vossenbeur. Alleen dan weet je toevallig niet nee, dat ze ja. er zitten. Dus maakt ik, zie, niet ik kijk er uit. nu naar. Is dit op de webcam? Ik ja, dit, ook, dit is ja. live op de webcam. Radio1.nl wat, wat zie ik? Ja, ik geen idee. Niet, het beweegt, het ademt. Ja, nee, ze is al aan het slapen en aan het zogen. En, ja, ze uh... zijn nu nog aan de tiet. En over een week schakelen ze over op uh, aas, dood dieren, dat soort dingen. Flesvoeding. Ja, ja dat ja. doen ze nu nog, ja. Maar hebben jullie het ook allemaal gevolgd op de webcam? Helaas. Nee. Nee. Nee. Nee. nee. Ik heb het gisteren bij de wereldraad doorgezien. Ja. Waar, waar, waar ik het wel knap vond dat ze uiteindelijk die moeder Jullie volg, doen er allemaal zo besmuit over. Nou, dat is ik vind het hartstikke leuk, ik vond het echt geweldig. Het zijn mooie beesten. Ja, en toch vind ik, het we hebben de afgelopen jaren. Zijn we door, door, uh, uh, op televisie uh, overvoerd met series als Africa en weet ik veel waar ik echt. Af en toe het idee dat ze een camera op de rug van een wesp gemonteerd. Dat dus je denkt, god alle macht, hoe is het mogelijk? Echt geweldige ja, ja, ja, ja. beelden. En hier zit iedereen... Ja. Volgen asemde webcams te kijken hoe er een vos... Drie te weinig kindjes krijgt ook nog. Hè? Want gemiddeld is het tussen de vier en zes. Deze heeft er maar drie. Dus is val, hey, het is nog een inferieur. Het is niet duidelijk hoeveel er zijn, toch? Nee, okay. nee maar vier of vijf. Maar niet mogelijk... Nou, ik, de schattingen die ik heb gehoord was van 3 tot 8 ongeveer. Dus, uh... Het kan allemaal, hè? Dat is het mooie van het vossenleven. leven. Ik, ik hoor een hele, hele dikke punt hierachter. <laughs> nou, uh, komma. want het gaat nog even door. Je kunt blijven volgen. Goed, tot slot nog even The Passion. Daar wordt uh, nou, ja, behoorlijk over gesproken natuurlijk. Het gaat een fragmentje rond van een opmerkelijke verspreking van Anita Meijer. Uh, zij speelde Maria in The Passion. Emotioneel lied was zij aan het zingen en toen was zij ineens even haar tekst kwijt. Luister mee. Iemand weet waarom... Niemand weet waarom er slept in de kou. En inderdaad, <laughs> niemand weet waarom er slept pap, in de kou. <laughs> Het hoogtepunt Kan hier nog ik... één keer. Ja, zeker. Niemand weet waarom er slep, pap, in de kou. <laughs> ja, mooi, hè? Erik kent de Klosi. hele passion uit zijn hoofd. Erik Dijkstra, ja. wat, wat zou dit moeten zijn? Nee, dit stukje ken ik niet. Ik heb twee jaar geleden de rol van een verteller gedaan. En die ja. teksten, wat is het nu, Jurg nu, die ken ik nog helemaal uit mijn hoofd. Maar ze bedenken hier wel iedere, ieder jaar nieuwe liedjes erbij. Hè? Ja. Of tenminste, dan kiezen ze andere liedjes uit. En ik weet ook niet wat hier... Uh, ja. volumia, volumia's hou me vast, het moet ja. op te zoeken zijn. Maar ja, ik sleep slapdamp, vond ik wel... Uh, <laughs> slapdamp in de Mooi hè? Niemand, uh. ja, ik, ik. Dit, dit zijn net zo lekker als gisteren in de Wereldraad door, dat fragment zien van Willemina. Die wilde uitroepen: Lang leven de koningin! en haar bovengebit verloor. <laughs> maar dat het ook al klonk als: Lang leven de koningin! <laughs> dat is ook een hele goeie. Um, ah, Erik, jij was inderdaad twee jaar geleden de eerste verteller ja. ever. En wij zaten net al even zoete herinneringen op te halen tijdens de plaat. Uh, je werd een beetje rood toen je erover ging vertellen. Ja, kijk, kijk je ik... er met schaamte op terug? Ja, een klein beetje wel, als ik wel eerlijk ben. Ik, ik, was, ik was alleen thuis uh, gisteren of eergisteren, maar nu was het op tv... En ik zat te kijken en, en de teksten waren nog exact hetzelfde... waardoor ik woordelijk thuis in mijn eentje heel de stukken mee kon doen. En ik werd, werd plaatsvervangend super zenuwachtig ook in één keer. Ervan. Ik dacht van, ik heb het ook van mezelf nooit terug durven kijken. En nu ik het zag, ik vond aan de ene kant wel wel mooi. Hè? Mooi gemaakt, de grandeur ervan, mooie camera standpunten. Maar het is ook wel krommet. ergens. Het is ook wel heel erg. Hè? Bert van Leeuwen die daar als, we, als we apostel tevoorschijn komt... de andere in in de tram. Het is ook wel echt jonge jongen, jongen. jongen. Maar jij, uh, jij hebt er een mooie show van gemaakt toen, met af en toe een kleine verspreking. Ja, ik had toen, uh, het ging toen goed, hè. Ik, ik, je moet je voorstellen, ik had, uh, je moest de autocue lezen, maar dat wilde ik niet. Dus ik had wekenlang die tekst uit mijn hoofd geleerd. Dus steeds begon ik tegen mijn vriendin een heel stuk uit de tekst over Jezus, het verhaal. En toen was ik bijna klaar en toen zei ik aan het einde... Ja, dames en heren, we zijn hier per slot van rekening in fucking Gouda. En dat viel helemaal verkeerd toen. Dat was ook de afloop zon, zo'n zo, zo naborrel. En toen merkte ik, dat iedereen aan de regisseur zijn, aan de burgemeester en zo. Dat is ook allemaal afstand van mijn naam, weet je wel. Ja, nee, goed gedaan, dankjewel. Dus heel pijnlijk, was dat. Dat vind ik eigenlijk mooi, hè. Dat, in, in Engeland, in Engelse pers zeggen ze dan... Snatching defeat from the jaws of victory. Dat vind ik ja. mooi, dat je op het einde alles verneukt. In je ene land te zitten. Ja, daar zit er zeker een niet in. Nee, Hebben jullie er ook gekeken? Willem, ja, heb jij gekeken? Ik, ik, ik had het voor het eerst gezien. Ik denk dat uh, iedereen heeft het erover Ik moet toch een keer kijken. En ik vond het eigenlijk wel aardig. Zeker bijvoorbeeld als, als, als Barabbas, hè, De, de, de schurk Barabbas die wordt vrijgelaten. En dan uh, moet Jezus aan het kruis. Die uh, is Thomas Dekker. En dat, dat, dat een dopinggebruiker in het wielrennen En dat Pontius Pilatus dan zijn hand was in onschuld. Dat vind ik wel een mooie symboliek. Pieter van Genoot? Nou, Dekken. eigenlijk niet, ja. Nee. Ik uh, kijk er met enige aversie naar. Maar uh, mijn kinderen vonden het, uh, mijn dochter vond het geweldig. Oh. Bijna 3 miljoen kijken? Ik niks ja. nou, ja. iets ja, mis in de opvoeding. <laughs> ja. Heren, ik ga jullie bedanken. Pieter Klein, adjunct-baas van RTL Nieuws, dank. Willem Vissers van de Volkskrant. dank. Jack Hals, Erik Dijkstra, dank. En mijn mannen Luc en Erik, een heel mooi weekend gewenst. En dank, zometeen langs de lijn. Vrijdag, een mooie breed! Nou, het is dus in ieder geval niet. Het is in ieder geval niet. Uh, niemand een vlek-flap in de kou. Ja. <laughs> dus niemand weet waarom. <laughs> niemand the... weet waarom de dood ons volgt. Niemand weet waarom er mensen slapen in de kou. Ja, niemand het. weet <laughs> waarom de Slap, slap, In de kou. In <laughs> de kou. In maar dat kou. was zo vertrokken. Dat goed was goed. Mij, het slap. Hey. wel goed. Dat was het Maar zelf. ze ging daarna weer door. Dat hoor. drie is hoor. Ondertussen op de redactie van De Overnachting, Barry Hay.